Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Zijn voorzitter Peter Oom spreekt tegen dat het CDA niet akkoord zal gaan met verdere aanscherping van de immigratieregels. Volgens De Limburger en het Nederlands Dagblad had Peter Oom dat gezegd op een ledenbijeenkomst in Wel. Peter Oom zegt dat haar woorden verkeerd zijn weergegeven. Volgens de kranten heeft Peter Oom gezegd dat het CDA vasthoudt aan de afspraken uit het coalitieakkoord en dat die voor het CDA de uiterste grens zijn. BVV-leider Wilders heeft strengere immigratieregels geëist. Limburger zegt vast te houden aan het verhaal van de eigen journalist. Bij een aanslag op een moskee in Brussel is een dode gevallen. Slachtoffer is de imam van de moskee. Hij is waarschijnlijk gestikt door de rook. De aanslag werd gepleegd met een molotovcocktail die tegen zeven uur vanavond bij de Sjiitische moskee in de wijk Anderleg naar binnen werd gegooid. De politie heeft een verdachte aangehouden over een mogelijk motief. Is nog niets bekend. Het bloedbad dat een Amerikaanse militair in Afghanistan heeft aangericht... leidt niet tot een versnelde terugtocht uit Afghanistan. Dat heeft president Obama gezegd nadat eerder minister Clinton al had gezegd... dat de laatste Amerikanen, zoals gepland, in 2014 vertrekken. Zondag schoot een Amerikaanse militair in Kandahar 16 Afghaanse burgers dood. Obama noemde de moordpartij tragisch... maar zei dat hij juist onderstreept hoe belangrijk het is dat de troepen hun werk afmaken... en alles goed overdragen aan Afghaanse veiligheidsdiensten. De Rembrandt Award voor de beste Nederlandse film is toegekend aan Gooise vrouwen. Caries van Houten werd voor de vijfde achtereenvolgende keer uitgeroepen tot beste actrice. Zij speelt de Zuid-Afrikaanse kunstenares Ingrid Jonker in Black Butterflies. En beste acteur werd Rutger Hauer voor zijn rol van Freddy Heineken in de Heinekenontvoering. De Rembrandt Awards zijn de enige publieksprijzen voor film in Nederland.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 Drum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 the door, you gotta ask for more, you gotta ask for more, it doesn't have to hurt that way, Just heart in the pain, you've only got yourselves to play, But playing the game. And they take all hope away. And I just can't see the sense of my mind's ahead. And I just don't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 GFM. GFM. We